straat met het NOS-journaal. Het bestand dat Israël en Hamas gisteravond laat overeengekomen zijn, is om 7 uur vanochtend ingegaan. Het zal 72 uur duren. Het bestand is belangrijk om de burgers wat rust te geven. Daarnaast wordt het gebruikt om te onderhandelen over een permanent staakt het vuren. Voor het ingaan van het bestand is nog even gevochten tussen de twee partijen. Daarbij zouden 17 Palestijnen zijn gedood, onder wie 10 leden van één familie. De onderzoekers die gisteren de rampplek in Oost-Oekraïne hebben bereikt zijn weer onderweg daar naartoe. Gisteren ging het om verkenners die de route in kaart hebben gebracht en het rampgebied hebben bekeken. Vandaag willen de forensisch experts met hun onderzoek beginnen. Het zal nog een paar dagen duren voor de onderzoeksoperatie volledig is opgebouwd. De VS gaat volgende maand een medicijn tegen ebola testen op mensen. Het vaccin is al getest op apen en daar zijn goede resultaten geboekt. Er zal getest worden op een Amerikaanse hulpverlener die in West-Afrika besmet is geraakt en twee andere besmette Amerikanen. De ziekte heeft in Sierra Leone inmiddels aan 729 mensen het leven gekost. Moskeeën in Nederland gaan in preken oproepen tot tolerantie. Ze maken zich zorgen over het groeiende racisme en de haat tussen joden en moslims. Volgens organisaties hebben vrijwel alle moskeeën in Nederland laten weten mee te werken aan het plan. Burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal mag blijven. Hij lag onder vuur na een uitzending van Eén Vandaag... waarin hij werd beschuldigd van intimidatie, oplichting en het monddoodmaken van de lokale pers... De motie van wantrouwen werd uiteindelijk met een meerderheid van de raad verworpen. Vanaf vandaag zijn de korte rekeningnummers niet meer bruikbaar. Het langere IBAN-nummer is nu echt verplicht. Eerst zou het op 1 februari al worden ingevoerd, maar toen werd het uitgesteld... omdat veel bedrijven er nog niet klaar voor waren. Het weer nog zonnige periode. Het wordt 23 tot 27 graden. Aan zee een behoorlijke bries. Vanavond in Limburg kan ze op een bui. In het weekend kan in het hele land een bui vallen, maar het blijft warm.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 Zondagochtend, uh, tien uur. Tijd voor uh, CFM Jazz. Uh, mijn naam is Auke Beuving en uh, we hebben. Ik heb weer wat mooie jazzmuziek voor u op een rij gezet. Ik heb ook een thema vandaag. Zon, zee en zand. De bekende jingle van CFM Zandvoort. Denk ik ga ik ze in de praktijk brengen. Dus ik heb wat jazzmuziek geselecteerd die aan dit criterium voldoet. En we begonnen natuurlijk met Colt Shader, een Amerikaanse jazzmuzikant. Eigenlijk bekend van zijn vibrafoon, maar speelde veel meer instrumenten. Drums, bongo's, conga's en piano. Ja, hij heeft een behoorlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Latin muziek en de acid jazz. Dit was het nummer The Shining Sea. En dan gaan we meteen door met de Sea natuurlijk, Arthur Lehman. Ja, de zee. Mooi natuurlijk. Arthur Leem, een Amerikaanse jazzmuzikant. Uh, geboren, dacht ik, op Hawaii. Uh, leefde in de periode tussen uh, 1932 en 2002. En uh, ja, was nogal verwant aan de Polynesische muziek. Natuurlijk niet schrik als je van Hawaii komt. En wat grappig is van hem is dat. Uh, de, vooral dat zijn. Uh, de, in, het, in de vijftiger jaren dat de uh, stereoplaten uitkwamen. Dat effect dat, dat je op zijn platen heel goed merken. Arthur Lehman. En als het om de zee gaat, dan kan je natuurlijk niet om de uitvoering heen van Peggy Lee: The Shining Sea. Ik heb hem al gedraaid bij Cold Shader, maar het is natuurlijk een fenomenaal nummer. Peggy Lee: The Shining Sea. stemmen, sensuele stem, zou ik zeggen. Ja, zondagochtend, uh, ja. Tijd voor zand, zee en heel veel muziek, zou ik zeggen. En we gaan natuurlijk verder met mooie muziek. En het thema is zon, zee en zand. En dan kan je natuurlijk niet om Yusuf Latif heen met uh, Sea Breeze van de cd Cry Tender. Een, nummer, een cd uit 1959. is the The sky de Woudreus, Jimmy Scott, slechts, nou, ik dacht, 1 meter 60 groot. En ook nog met iets aan zijn stembanden, waardoor zijn stem altijd heel jong klonk. How Deep is the Ocean, uh, van de cd Falling in Love is Wonderful, 1962. Ja, we blijven natuurlijk bij de zee. Beyond the Sea is natuurlijk een nummer wat door zoveel mensen uitgevoerd is. Maar ik heb een uitvoering gevonden van de Gypsy Jazz Caravan. Uh, Gypsy Jazz Caravan uh, number 3. En daar staat dat nummer op. De Gypsy Jazz Caravan is, heeft speelt muziek geïnspireerd... natuurlijk op uh, uh, Django Reinhardt en uh, Stefan Carpelli. Luistert u maar. Beyond the Sea. natuurlijk, de Gypsy Jazz Caravan, Beyond the Sea. Ja, mooie zondagochtend klank, klanken natuurlijk. En uh, op de achtergrond hoort de geluiden van het strand. U niet geheel oh. onbekend. Ja, zondagochtend, tijd voor een uitgebreid ontbijt. Een eitje, koffie, een yoghurtje lekkere broodjes. Wie weet, pakt u het als we naar het strand gaan. Het is nog een beetje bewolkt, maar wie, het zou wat openbreken vandaag. En als het over strand gaat, dan hebben we ook het nummer van... Uh, Enrico Rava, By the Sea. Rava, By the Sea. Van de cd, de Pelgrim en de Stars ligt de 75.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 Uh, zand, zon, strand gaat. Dan kan je natuurlijk niet om astro Silberto heen. De beach samba. En uh, nog een groep die iets over zand, zon en strand gedaan heeft. Is uh, de Afro Soul Ted. Een hele geinige cd. Dus LP eigenlijk. Uit de 60 jaren. Met allemaal ja, in die tijd al invloeden van Afrikaanse muziek. En in dit nummer valt dat wel mee. De Afro Soul Set. and see word je altijd vrolijk van, toch? Maar als je op het strand loopt, dan kan je je schoenen aan... dan loop je je schoenen wel eens vol met zand. Een veel verstandiger oplossing eh, zo'n eh, het trio van Ramsey Lewis al... in 1963, Barfoot, van de Sunday Blues... Sunday Blues, uh, tr trio Ramsey Lewis. En dan komen we natuurlijk bij uh, George Benson. George Benson van de CD That's Right 1996, Footprints in the Sand. In the sand. in the sand. in the sand. George uh, Benson, Footprints in the Sand... Ja, het als het aangeharkt is, ziet het dus fantastisch uit natuurlijk. Maar uh, soms uh, zijn er duizenden voetstappen op. En als je over het strand loopt, krijg je wel zand in je schoenen. En daar heeft McCollum Locker octet een nummer over gemaakt. Sand in my shoes. van zon, zee, zandvoort en zomerhift. Zon, zee en zand. Ja, daar gaat het natuurlijk om. En dan hebben we natuurlijk Bebel Gilberto. Maar blijft zand, zee en zon. Nou, die zon die begint er een beetje door te komen volgens mij. Het wordt wel iets lichter, dus wie weet krijgen we nog heel veel zon vandaag. Uh, en daar zijn we al een beetje toe aan het laatste nummer van het eerste uur. En dat is Kenny Werner, Sea Lady. heeft geluisterd naar het eerste uur van CFM Jazz met muziek, jazzmuziek over zon, zee en zand. Mijn naam is Elke Beuving en ik hoop u graag het tweede uur terug te zien met nog meer mooie jazzmuziek. Daardoor...